1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Harde kritiek van de rekenkamer op spoorbeheerder ProRail. Friese man verdacht van opgraven, dode vader en dumpen van het lijk. En internationaal strafhof gaat geweld Ivoorkust onderzoeken. Vanmiddag zijn er wolkenvelden en ook zonnige perioden. Het zuidoosten heeft dan de meeste zon. In het noordwesten kan het een beetje regenen. Het wordt 19 graden op de wadden tot 23 in het binnenland. Morgen is het bewolkt. Kans op wat regen, 17 tot 20 graden. En later in de week volop herfst met veel regen, wind en lage temperaturen. De problemen die veroorzaakt zijn, uh, die zijn geweest bij de, hack, bij de websites van de kranten van Wegener. Die zijn veroorzaakt door hackers. Die hebben virussen verspreid via een advertentienetwerk. Dat wordt niet alleen gebruikt door Wegener, maar ook door andere uitgevers zoals Sanoma en Reed Business. Ook onder meer nieuws.nl zou er last van hebben. De krantenwebsites zijn inmiddels vrijwel allemaal weer in de lucht. Maar de advertenties zijn uitgeschakeld. Als tegemoetkoming aan de gedupeerden stelt Wegener een telefoonlijn open. Mensen van wie de computer gecrashed is na een bezoek aan een Wegener-site. Die mensen worden daar geholpen. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat een onderzoek instellen naar het geweld in Ivoorkust. Na de verkiezingen van uh, eind vorig jaar liep het daar volledig uit de hand. Toen president Bakbo de overwinning van zijn rivaal Watara niet wilde erkennen. En in uh, alle gevechten vielen zo'n 3000 doden. Correspondent Paulien Baks in Ivoorkust. Wie heeft het strafhof nou eigenlijk uh, in het vizier uh, met dat onderzoek? Dat heeft het strafhof nog niet uh, gezegd. Um, in juni was hier een kleine persconferentie, hier in die En er waren al wat mensen van het strafhof. En die zeiden in ieder geval dat geen van beide uh, partijen gespaard zullen worden. Dus er wordt onderzoek gedaan naar beide kampen. Het kamp van Wattera en het kamp van Bakbo. Bakbo zit vast. Uh, sinds april, toen uh, Wattera met behulp van het Franse leger aan de macht kwam... is er een kans dat uh, bijvoorbeeld Bakbo wordt uitgeleverd naar Den Haag? Nou, het vermoeden bestaat dat het de regering van Wattera goed zou uitkomen als Bagbo uh, bijvoorbeeld naar Den Haag zou gaan. Want dan verplaatst het probleem zich eigenlijk naar Europa en niet naar hier. En de vrede is nog wel zo uh, fragiel. Het land is nog niet helemaal stabiel. En het zou dus wel beter zijn uh, als voor hun, in ieder geval als Bagbo, uh, niet hier voor een tribunaal hoeft te verschijnen. Want dat creëert alleen maar onrust. Ja, is daar nog wat van te merken van die onrust? Want het is fragiel, zeg jij? Ja, de, de vrede is, is broos, er is al vrede. Het leven heeft zich, uh, is weer helemaal hervat. Maar er lopen nog wel veel gewapende mannen rond en er zijn veel uh, overvallen, gewapende overvallen. En uh, er vinden ook nog wel af en toe standrechtelijke executies plaats, onder mensen die uh, bakkel aanhangen. Ja, wanneer verwacht jij de eerste aanklacht van het straf, of wanneer worden, wanneer worden de, naam, de namen genoemd ook? Nou, het strafhof zei zelf in juni van als de rechters eenmaal toestemming hebben gegeven, wat dus nu is gebeurd, dan kan het heel snel gaan. Maar ze wilden daar geen deadline aan verbinden of geen programma aan verbinden om te zeggen hoe snel dan een aanklacht klaar zou zijn. Er is hier al wel sindsdien een klein team van het strafhof en dat doet onderzoek. En mensen die vinden dat ze slachtoffer zijn, hebben al een klacht kunnen. Uh, deponeren bij een uh, ministerie hier en die hebben al uh, verhaal kunnen nou, verhaal kunnen halen, maar ze zijn al naar de VN gegaan, vn vredesmissie hier van de VN, om hun getuigenverklaringen af te leggen. Dus dat voorbereidende werk is al gedaan. Het is al min of weer in gang gezet, dat is wel duidelijk. Pauline Baks, in Ivoorkust. De Rekenkamer heeft harde kritiek op de manier waarop minister Schults van infrastructuur spoorbeheerder ProRail aanstuurt. En de Tweede Kamer wordt onvolledig geïnformeerd door de minister. Het is allemaal onduidelijk volgens de Rekenkamer hoe het komt dat ongeveer 1 miljard voor onderhoud van het spoor niet is uitgegeven. Gerrit de Jong van de Rekenkamer. Dat is heel erg, want het is allemaal geld dat door de belastingbetaler wordt opgebracht. Daar hebben we een Tweede Kamer voor om dat te controleren of dat goed wordt uitgegeven. En de Tweede Kamer kan dat niet.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 Gerrit de Jong van de Rekenkamer in gesprek met verslaggever Ron Frezen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. En wat is er aan de hand in Wolverga? Er is een dode man gevonden gisteren in een sloot in Wolverga. En die man die was al in januari begraven. Die lag op het kerkhof. Martijn van der Wiel in Wolverga in Friesland. Daar is een toelichting gegeven op die nogal bizarre zaak. Martijn, is een beetje duidelijk geworden wat er nou is gebeurd? Ja, gisterochtend hebben voorbijgangers een lichaam zien drijven, dus in een van de kanalen hier. En dat was makkelijk te identificeren, want er zaten waslabels in de kleding van de dode man. Waslabels met een naam erop en de naam van een bejaarde te huis. De politie heeft dat natuurlijk meteen nagekeken. En wat bleek, inderdaad, iets wat helemaal niet kan. Hij was al begraven in januari dit jaar. Toen is de politie naar de bewuste begraafplaats gegaan. heeft gezien dat er iets was gebeurd met het graf en dat het graf leeg was. En de zoon is aangehouden.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 duidelijk zal worden dat de zoon echt dus uh, volledig in de war is. Ja, daar, kan, daar komt geen zinnig woord uit, begrijp ik. Uh, nou ja, ze hebben hem niet kunnen ondervragen. Hij is nu in de handen nee. van, de, van, van de artsen, van de psychiaters uh, die, die hem daar behandelen. Hij is dus niet alleen een verdachte, want de politie zegt ook... het gaat er niet, zo niet zozeer om om hem nu een straf op te leggen. Deze man moet worden geholpen. Hoe wordt daarop gereageerd uh, in, in, in Wolverga? Wordt daarover doorgepraat? ja, reken maar. De achternaam is niet bekendgemaakt van de overleden man en van de zoon. Maar de burgemeester zegt ja, dat zal heel snel duidelijk worden wie dat gedaan heeft. En het is een kleine plaats. Iedereen kent elkaar. Een grote impact, zegt de burgemeester. Hij vergelijkt het zelfs met de impact die een moord zou hebben. Luister maar naar burgemeester Van Klaveren. Sprake van een lugubere, maar vooral ook een tragische gebeurtenis. Tragisch natuurlijk in eerste plaats voor de familie van de overledene. Je moet je voorstellen dat een gebeurtenis als deze een behoorlijke impact heeft. We zijn een plattelandsgemeente. Een gemeente waar velen elkaar kennen. En ja, de geruchtenstroom die zal dan uiteindelijk ook bepalen dat naam en toenaam bekend worden. En dat heeft zo zijn gevolgen, dat heeft zo zijn impact. Ja, de begraafplaats waar het lijkt dus is opgegraven is ook helemaal afgezet. Dat is vanwege het onderzoek, maar ook om ramptoerisme te voorkomen daar in Wolverga, daar was Matthijs van der Wiel. De Nobelprijs voor de geneeskunde wordt dit jaar gedeeld door drie onderzoekers. Dat heeft het Nobelprijscomité vandaag bekendgemaakt. De 2011 Nobelprijs in Physiology or Medicine shall be divided with one half jointly to Bruce Beutler and Rul Hoffman... for their discoveries concerning the activation of innate immunity, and the other half Ralph Steinman voor zijn ontdekking van de dendritic cellen en zijn rol in adaptieve immuniteit. Amerikaan Bruce Beutler en de Luxemburger Jules Hoffman die krijgen de prijs dus voor hun onderzoek naar aangeboren eigenschappen van het immuunsysteem. En de Canadees Ralph Steinman wordt onderscheiden voor zijn ontdekkingen over dendritische cellen die het afweersysteem activeren. En aan die Nobelprijs is 1,1 miljoen euro verbonden. Die moeten de drie wetenschappers delen.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 Het Nederlands Elftal is uh, uh, bezig met een samenkomst in Noordwijk. Daar begint de voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden... tegen Moldavië en Zweden. En verslaggever Bas Tegeler die zag dat niet iedereen zich heeft gemeld. Maarten Stekelenburg, de keeper, die uh, gaat zich vandaag niet in Noordwijk melden. Die heeft, zoals je weet, een uh, tijdje geleden met zijn club AS Roma... in de wedstrijd tegen Inter een tik tegen het hoofd gekregen. Is een tijdje geblesseerd geweest.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 Bart Deurlo kan niet meedoen aan de WK-turnen in het Japanse Tokio. En dat WK begint vrijdag. Durlo heeft nog te veel last van een blessure aan zijn hand. Carlo van Minden neemt de plaats in van Durlo En het Nederlandse mannenteam turnt zondag de kwalificatieronde. Wij gaan kijken bij de AWB. Is er nog verkeersinformatie bij Ja, Jazeker, want de A6 Jouren richting Ebbeloort is nog altijd dicht tussen Oosterzee en Lemmer na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. staat file tussen de afrit Sint-Nicolaasga en Oosterzee 3 kilometer. De opruimen van de ravage gaat al even duren, dus verkeer van noord naar zuid kan het beste omrijden via Zwolle. Bij Rotterdam is veel vertraging op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein staat 7 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. en Er is één rijstrook dicht. Je kunt het beste omrijden via de Benelux Tunnel over de A15, A4 en de A20. Dankjewel. 14 overeen. Tot slot nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De problemen met de websites van de kranten van Wegener zijn veroorzaakt door hackers. Die hebben virussen verspreid via een advertentienetwerk. De Algemene Rekenkamer heeft forse kritiek op ProRail. Zo heeft de spoorbeheerder onder meer te weinig geld uitgegeven aan onderhoud, zegt de Rekenkamer. En in Wolvega is een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij zijn overleden vader heeft opgegraven en daarna in een sloot heeft gegooid. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Frank Dumosch met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank de Mosch. Welkom terug, tweede uur bij lunch. Steeds meer twintigers krijgen te maken met een burn-out. De overvloed aan keuzes en de eeuwige druk om altijd en overal bereikbaar te zijn spreekt ze steeds vaker op. Maar is een twintiger niet veel te jong om al opgebrand te raken? Straks praat ik erover met een deskundige en een twintiger die zelf een burn-out kreeg. In het radiodagboek volgen we toneelregisseur Johan Doesburg. Donderdag gaat het stuk gekluisterd in première. En daarom onthulde Doesburg vandaag een installatie in het stadhuis van Den Haag. Want tegenwoordig is er veel voor nodig om publiek te trekken. Vroeger geen voldoetje in de bus, het publiek zat er spontaan. Tegenwoordig is men kritischer. Er moet dieper in de buidel worden getast, ook geestelijk, om mensen te bejegenen. En na half twee stand.nl vanmiddag presenteert het kabinet de Green Deals. Daarmee moet er een impuls worden gegeven aan de duurzaamheid in Nederland. Zit het kabinet met die Green Deals op het goede pad? We zijn benieuwd naar uw mening, de stelling. Met de Green Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. Bent u daarmee eens of oneens SMS en naar 7070? 70? Dus 7070, 70, dat kost 50 cent... U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, U kunt stemmen op en Twitteren, hashtag, standpunt. Allemaal over de stelling met de Green Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. Dit is Radio 1. Lunch. Twintigers, de generatie waarbij alles nog mogelijk lijkt. Keuzes in overschot, altijd en overal bereikbaar en snel uitgekeken op dingen... Twintigers hebben het er maar druk mee. Lunch vraagt zich af, hebben meer twintigers last van de burn-out? En hoe komt dat? Ik praat erover met Karim Karsten, schrijfster van verschillende boeken over burn-outs. En eigenaar van een psychotherapiepraktijk, Karim Karsten, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een burn-out is voor iedereen natuurlijk anders. Uh, wat zijn de meest voorkomende klachten? Heel veel voorkomend en wat voorop staat is een gevoel van uitputting... Je voelt ook vaak een gevoel van vervreemding. Alsof het je allemaal niet meer aangaat wat er gebeurt. Alsof dingen langs je heen gaan. En je twijfelt, en dat is heel erg uh, vervelend, aan je eigen competentie. Heeft u er zelf mee te maken gehad? Ik heb zelf geen burn-out gehad. Ik heb wel in mijn studententijd, en dat is al heel wat jaar geleden... werd het gediagnosticeerd als depressie. Ik deed twee studies tegelijk, had een hoop relatieproblematiek... en raakte compleet in ieder geval van de kaart. We hebben contact gehad met de stichting Burnout. Die vertelde mm -hmm. ons dat, uh, dat dit jaar veel meer jongeren met een burn-out uh, te maken krijgen. Schrikbarend noemde de stichting ja. dat zelfs. Komt u ook vaak uh, twintigers met een burn-out tegen? Ik kreeg net op de fiets um, een aanmelding nog van een twintiger voor burn-out. Dus ik krijg het inderdaad. Ik kom het regelmatig tegen. Ja. En dat beeld van die stichting dat herkent u? Steeds vaker ook jonge mensen? Nou, sowieso um, is het misschien onderschat hoeveel jonge mensen lijden aan psychische stoornissen. Als je dus kijkt naar Trimbos-onderzoek... dan zijn jongeren tussen de 18 en de 24... mannen hebben 30% psychische klachten... en bij vrouwen, van de vrouwen heeft 27% psychische klachten. Dus sowieso is het de groep... waar het grootste aantal psychische stoornissen in voorkomt. Joris van den Berg, hoe oud ben jij? Ik ben uh, 28. En jij hebt hiermee te maken gehad? Ja, toen ik 23 was, uh, ben ik uh, ja, zwaar overspannen geweest. Ik wilde het geen burn-out noemen. Ik heb het in overleg ook geen burn-out genoemd, maar dat was op mijn 23ste inderdaad. Aha, waarom noem je het geen burn-out? Nou ja, omdat de persoon die mij op dat moment begeleidde zei dat een burn-out eigenlijk nog wel erger was, maar dat ik er wel tegenaan zat. Zeg maar. En dat ik wel alle, alle eigenschappen had zeg maar, om in principe die burn-outs tegemoet te gaan, maar dat ik er tijdig genoeg bij was zeg maar. en ook zelf durfde te constateren dat er iets anders aan de hand was dan dat ik iets uh, fysiek louter fysieks had. Wat had je precies? Um, qua waar ik last van had of wat ik ja. deed waardoor dit het gevolg was? Nou, laten we beginnen met last. Um, nou, Ik werd op een ochtend wakker en toen werd ik eigenlijk had ik zoiets van, ik heb helemaal geen zin meer om iets te doen vandaag. En tot, toen werd ik volstrekt onverschillig over mijn werk. Ik had echt geen zin meer in sociale contacten. Ik, had, ik was heel erg moe ineens, terwijl ik daarvoor echt barsten van energie. En ik, het, ik, ik, had gewoon, ik had gewoon een totaal gevoel van geen zin meer in dingen. Karin Karsten, waarom mm -hmm. lopen jonge mensen uh, tegen de vlampijp? Um, het heeft te maken met culturele eisen die aan ze gesteld worden. Van je staat onder een Hoge druk. Je moet meedoen met je peergroep, uh, Je moet voldoen aan de verwachtingen van je ouders. Je moet slagen in je werk. Je moet eigenlijk ook nog heel erg goed slagen in je relatie. Het is een fase waar je identiteit nog niet is uitgekristalliseerd. Dus je bent ook nog jezelf aan het uitvinden. Wie ben ik eigenlijk? Nou, een hoop onzekerheden ook. Ook als je studeert. hoop onzekerheid over ga je straks wel of niet een baan vinden. En ik kan me voorstellen dat daardoor ook het cijfer voor burn-out gaat toenemen. Want die onzekerheid over hoe het straks gaat uh, speelt natuurlijk heel een hele grote rol nu. Joris, waren dit, dit uh, elementen die jij herkent? Ja, absoluut. Nee, ik, ik omringde mij vooral met mensen die ontzettend uh, goed bezig waren... dan wel in hun studie, in hun werk, ja. die boeken uitgaven... en weet ik veel het allemaal. En Ik dacht alleen maar, dat moet ik ook. En het liefst ook allemaal door elkaar. Dus niet alleen dat boek proberen te schrijven, wat ik helemaal niet ambieerde... Hmm. maar ook nog eens die studie. En, en maar doorgaan en vooral geen nee zeggen tegen dingen... maar ja. alles wat op me afkomt, gewoon aannemen en er maar van uitgaan... dat het past in die 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het ongebreidelde kunnen zorgt ook voor een ongebreideld uh, absoluut. Ja, ja, ja, zeker. Als je ziet wat andere mensen bereiken op die leeftijd... zeg maar, dan denk je eigenlijk alleen maar van... dat moet ik ook en dat wil ik ook. Karin Karsten, wat mm -hmm. is er nou principieel anders of nieuw aan deze generatie? Nou, dat is de, wat je net Joris ook hoorde zeggen... van het niet nee kunnen zeggen. Het... Um... Enorm veel keuzes hebben, en als je dan geen houvast hebt, geen nee kunt zeggen, je hebt geen voorbeelden, de religie is natuurlijk als een vast eikpunt helemaal weggevallen, en dat je dan toch uh, het idee hebt: ja, je moet wel het. Beste kiezen. En dat zet je heel erg onder druk. Want wat het ene moment het beste lijkt, is dat het volgende moment niet. En dan heb je weer een andere mogelijkheid. Daardoor raak je heel erg opgejaagd en in de versnelling. Dus je wordt een turbotype. Ja, want een turbotype, want Joris, jouw generatie, jong, je bent nu 28 zeg je. Maar als vroeg twintiger: er kan zo ontzettend veel. Waarom heeft jouw generatie zo'n moeite, Joris, met het cherry-picken, eruit kiezen van de leukste dingen? En te denken, de rest komt wel? Nou ja, omdat er zoveel leuks is. Dus waarom zou je een van die cherry eruit pikken... als gewoon alle kersten net zo leuk lijken te zijn? Dat, dat is het een beetje wat er bij mij in mijn omgeving heerst. En zeker ook bij mij het geval was. Ik dacht gewoon, ja, maar alles is leuk. Ik wil alles en alles lijkt te kunnen. Dus laten we dat dan vooral aangrijpen en geen uh, keus maken. En ik denk dat dat bij mij ook wel belangrijk was. Ik durfde op dat moment nog geen richting te kiezen van waar ik eigenlijk naartoe wilde... waardoor ik eigenlijk allemaal zijwegen aan het bewandelen was... met allemaal leuke, tussen aanleidingstekens, projecten... die eigenlijk helemaal niet aansloot bij wat ik uiteindelijk zou willen gaan doen. Karin, want over het algemeen uh, burn-outs, dat hoort mm -hmm. toch bij mensen... Uh, nou ja, zoals mijn eigen vrouw, begin 40, uh, jonge kinderen... eind 30, begin 40, jonge kinderen, uh, een hoop drukte, een hoop carrière... Mm -hmm. en dan is het op een gegeven moment boom. Nou... Um... Dat beeld uh, is misschien in de media vooral, is daar aandacht aan besteed. Ik weet ook van een aantal jaren terug waar het vooral de vrouwen... Hè, die dan als cliché golden voor degene die burn-out raken. Maar het is natuurlijk zo dat je ook de scholieren al ziet waar het speelt. En als ik mensen vraag, hè, die nu wat ouder zijn... van heb je het vroeger ook iets meegemaakt... dan noemen ze vaak ook iets van chronische vermoeidheid. Um, het is toch aan een hele hoop dingen tegelijk voldoen. En um, de jachtige... Tijd is eigenlijk al in het gezin begonnen. Want je rent daar al van de ene afspraak naar de andere. En je bent daar al met eigenlijk iedere dag gevuld bezig. En de weekenden moeten ook leuk zijn. En de vakanties moeten ook fantastisch en fair en uitdagend. En je hebt geen moment tijd meer om je echt te vervelen. Hoe vaak heb jij met een kaars uh, als, als kind thuis, Joris, met een kaars op schoot gezeten, of althans met een kaarsje voor je neus? <lacht> een kaarsje voor mijn neus, ja. bedoelt u? Nee, ja, dat, dat ik, bedoel ik, ik, ja. Dat ik niks, uh, dat ik niks deed ja, dat ik echt het gezin kon waarin je kwam. Was dat nee, zo'n ja, druk, druk, druk gezin? Ja, oh, het was sowieso een, een druk, druk, druk gezin, maar dan had je ook nog drie druk, druk, drukke kinderen en die los van de, de hockey en de tennis en de mm -hmm. muziekles natuurlijk ook nog wel gewoon met elkaar speelden, buiten op straat speelden, verjaardagen afgingen en dat soort dingen. Dus nee, er zullen absoluut momenten zich hebben voorgedaan dat ik wel een boekje aan het lezen was maar die momenten waren misschien vroeger wat talrijker dan dat ze toen ik twintig was werden. Wat heb je ervan geleerd? Dat je nee moet zeggen tegen dingen. En waar zeg je nu nee tegen waar je een paar jaar geleden geen nee tegen had gezegd? Uh, ik zeg nee tegen dingen waarvan ik eigenlijk denk van... nou, misschien zijn ze wel goed, maar ik heb er gewoon geen zin in. Het lijkt me toch eigenlijk gewoon helemaal niet zo leuk. En dan is het misschien prestigieus of wat dan ook, maar... Daar zeg ik gewoon nee tegen. En ik heb leren ontspannen. Dat klinkt misschien heel suf. Maar ik heb toch nee. de waarde, waarde in weten te zien van het gewoon een dag niks doen. Nog een dag op de bank zitten. Een dag een boek lezen. Of gewoon twee uur een yoga les te volgen. Volgens mij klinkt het helemaal niet suf, Karin. Mm -hmm. Nou, het klinkt heel erg leuk. Ook vooral dat je noemt van uh, het leren ontspannen. En eigenlijk inderdaad die je aansluiten bij helemaal niks doen. Geen prestatie, geen druk op jezelf. En wat ik denk wat nog ook heel belangrijk is, het relativeren van, um, ja, je hebt een hele leuke kans daar, maar er komt morgen wel weer een kans. In die zin is het uh, niet deze ene keer die je per se moet grijpen. Dus daarmee, als je relativeert... Eén iemand zei het heel mooi, als een astronaut moet je een beetje boven die wereld zweven... en dan naar al die mogelijkheden kijken en gewoon denken van, ach ja... wat stelt het eigenlijk voor, het vindt het leuk om dit te doen, maar die dag heeft 24 uur... Ik kan maar beter inderdaad af en toe eventjes dat leuke boek lezen. Zo bezien valt het allemaal reuze mee. Het voorkomen van de burn-out. Karin Karsten, schrijfster van verschillende boeken over burn-outs, eigenaar van een psychotherapie. En Joris van den Berg Twintiger, die te veel hooi op de vork nam, maar er lessen uitgeleerd heeft. Dank beiden. Graag gedaan. Ja, graag. Het Radio Dagboek. Deze week met. Johan Doesburg, regisseur bij het Nationale Toneel. Aanstaande donderdag, de première van Gekluisterd. Om de voorstelling zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen... onthulde Johan Doesburg vanochtend in het stadhuis in Den Haag... een installatie die bij de voorstelling Gekluisterd wordt. Dames en heren. Blij dat u in grote getalen bent komen opdagen. <laughs> Pas mijn stem een beetje bij deze akoestiek. Ja. Ben ik helemaal verstaanbaar? Het is mij een eer om deze rituele handeling te mogen verrichten. Voor mij bevindt zich een object, afgedekt door een... Nou ja, corrigeer me. <laughs> roodzijdeachtig zijdeachtig, uh, doekje. Ik mag dat wegtrekken. Daaronder bevindt zich iets wat ik al weet. Het is een installatie, behorend bij de voorstelling Gekluisterd... die donderdag in première gaat bij het Nationale Toneel... Waar ik de eer heb voor de tweede keer te mogen werken met sommigen van u. Uh, ik ga bijna over tot de actie en leg dan uit waar dit allemaal over gaat. Drie, twee, één. Uh... Voor mij is dit een historische plek. Um, toen dit stadhuis werd geopend, dat was in begin 1995... of in de, de herfst van 1995 heb ik hier een toneelstuk mogen doen. De helft van een Julius Caesar met heel veel figuranten en paarden. Deze, deze plek is heilig. Het is een stadscentrum. Het hoogste stadscentrum van meest, of het hoogste en grootst overdekte plein van Europa... heb ik me laten vertellen. En als echte Hagenaar... Ben ik daar natuurlijk trots op. Nou, in datzelfde centrum waar ik zoveel jaar geleden dus een theatervoorstelling heb gemaakt... staat nu, minuscuul, maar toch sterk aanwezig, een installatie. Dat is belangrijk. Mensen lopen voorbij. Raken eventueel geboeid door dit object. Het prikkelt de nieuwsgierigheid. Dus, dus ja, het is een marketingding. Uh, durven ze een koptelefoon op hun hoofd te zetten? Durven ze naar die trainer te kijken? Kijken ze vervolgens naar een poster? enzovoort? Het is een hele sympathieke manier... Um, om een wat ander publiek te mogen prikkelen dan normaal. Dus we hebben ons eigen publiek, maar nu komt er gewoon Jan en Alleman voorbij. En we hopen natuurlijk dat dat ergens uh, iets doet. De, de mogelijkheid om een ruimer publiek uh, te prikkelen... dat moet op, op andere manieren gebeuren dan vroeger. Vroeger ging een foldertje in de bus, het publiek zat er spontaan. Tegenwoordig is men kritischer. Dus je zult andere wegen moeten bewandelen om mensen te prikkelen. En een installatie maken zoals dit... een bed met twee hoofdkussens waar twee monitoren op te zien zijn... met een nogal briljante trailer... Eh, van de voorstelling gekluisterd... Eh, is een methode. Je kunt ook op de markt gaan staan en een kraampje huren. Maar er moet dieper in de buidel worden getast... ook geestelijk, om mensen te bejegenen. Nou, wat zien we? Behalve een brilletje van JTH Duisburg. We zien een bed... Met kleurige bloempatroon ingesnoerd door zware leren banden, um, dat heeft iets macabers. Doe denken aan eind 19e eeuw, begin 20e eeuw psychiatrie, of misschien wordt het nog wel steeds gebruikt om mensen in te snoeren. Zou iets te maken kunnen hebben met het thema van de voorstelling: titel Gekluisterd, vastgebonden. De textuur van dit materiaal dwingt tot aanraken. Dus weglopen met die monitoren lukt niet. Beluisteren waar dit over gaat lukt wel. En dan voel ik gewoon dat er mensen naar het Narshaal Toneel komen... om dit prachtproduct straks in levende lijven te mogen aanschouwen. Mag ik het hier even bij laten? Ja. U hoort het radiodagboek van Johan Doesburg, gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via de podcast lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen zijn we terug met stam.nl. We gaan het hebben over de Green Deals die vandaag bekend gemaakt gaan worden. Met de Green Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. Dat is de stelling waarop je kunt reageren. 0801101 is ons telefoonnummer. Na de hoofdpunten van het nieuws van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Er wordt minder geld uitgegeven aan onderhoud van het spoor dan beloofd. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft ProRail mogelijk ruim 1 miljard euro niet besteed... op een totaal van 11 miljard. Minister Schultz-Van Hagen is het niet eens met de conclusie... dat 10 van het budget niet is uitgegeven. Volgens haar is dat deel veel kleiner. Het Internationaal Strafhof in Den Haag gaat een onderzoek instellen... naar het geweld in die voorkust. Na de verkiezingen eind vorig jaar braken in het West-Afrikaanse land hevige gevechten uit... waarbij zo'n 3000 doden vielen.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 Op de A6, jouw richting Emmeloord, staat file tussen de afrit Sint-Nicolaascha en Oosterzee 3 kilometer. Is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen? De weg is daar voorlopig dicht. Verkeer van noord naar zuid kan het beste omrijden via Zwolle. Bij Rotterdam is veel vertraging op de A16. Van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Knoop en Terbrechtseplein staat 8 kilometer. Op de hoofdrijbaan voornamelijk is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via de Benelux-tunnel, over de A15, A4 en de A20. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumos. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.nl. Het kabinet kondigt het in het regeerakkoord al aan. Er komen zogenaamde Green Deals, oftewel duurzaamheidsafspraken met de samenleving. Mr. Verhagen presenteert deze Green Deals vanmiddag. Ze worden energiebedrijven verplicht om een bepaald percentage te leveren aan groene stroom. Moeten er in 2015 15.000 elektrische auto's rijden. En in 2020 moeten er ongeveer 1500 windmolens op land staan. Is het een goed streven van het kabinet om op deze manier de klimaatdoelen te halen? Of zet dit geen zoden aan de dijk, omdat sancties ontbreken als die afspraken niet worden nageleefd? Ik praat erover met Diederik Samsom. De tweede kamer is voor de P van de A. Diederik Samsom, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Nederland is het domste jongetje van Europa op milieugebied. <lacht> Bijna. Ja of nee? Ja. ja, daar moet ik maar ja of maar van maken. De, bezu de bezuinigingen van 18 miljard euro maken het milieubeleid kapot. Hmm... Ja. Uh, de derde één van die 1500 windmolens mag van mij in mijn achtertuin. Als die zou passen. Mijn achtertuin is heel klein, maar uh, ja. Goed, de stelling van uh, een hoop getwijfeld. Sorry. <laughs> hey, uh, het, is, het is ook redelijk zwart-wit. U kunt u thuis over meepraten. De stelling van vandaag luidt: met de green deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. Met u daarmee eens of oneens? SMS naar 7070.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 Nee, uh, dat is absoluut niet het geval. En Ik denk dat het kabinet dat zelf ook wel weet en zal toegeven als je het er uh, eerlijk vraagt. Omdat wat er nu in die Green Deal staat, is toch voor 90 en zo gaat het vaker hoor, maar toch, in dit keer, dit keer is het wel echt schrijnend... is toch voor 90 of misschien wel 95 gewoon een groene strik... om datgene wat al, van, uh, wat al voornemens was of wat mensen toch al van plan waren om te doen. Gelukkig staat duurzaamheid, ook met dit kabinet, uh, niet stil. Mensen, uh, burgers, bedrijven doen zelf ontzettend veel... En Slim uh, heeft uh, Maxim Verhagen besloten om al die dingen in een grote doos te doen, uh, groen te verven en dat dan de Green Deal te noemen. Maar de echte uitdaging is natuurlijk om sneller dan we vanzelf zouden gaan. naar een duurzame uh, samenleving, duurzame economie te streven. En daarvoor moet je echt een stuk meer doen. Maar de afspraken die er nu voor liggen, zijn allemaal stuk voor stuk, één voor één bestaande uh, zaken. die er toch weer gang gezet zouden nou, gaan worden? Ja, en waar ze dat niet zijn, ontbreekt nou net de afspraak zelf. He, u zei het zelf al, er moet een bepaald percentage duurzame energie worden opgewekt in 2020, verplicht. Dat zou een geweldige afspraak zijn als bepaald ook was ingevuld met een bepaald percentage. Maar dat ontbreekt. Want het kabinet durft niet, wil niet, kan niet. Ik weet niet precies uh, waar je tussen moet kiezen, maar alle drie een beetje. Uh, kan geen ambitie tonen op dit gebied van duurzaamheid. Mede bijvoorbeeld doordat de PVV nog liever elke windmolen omhakt dan er eentje neerzet. Dat wordt lachen dan, want er komen een hele bak ja. nieuwe windmolens bij Zeewold onder andere. 36 stuks, daarmee moet het een gigantisch park worden. Klopt. 150 miljoen euro, te danken aan de Green Deal. Nou, ja, dat, nee, ook dit, was, dit plan ligt al acht jaar in de kast en uh, was uh, toevallig rijp voor, uh, om neergezet te worden. Gelukkig maar, zou je haast zeggen. Maar alleen maar als onderdeel, als opstapje naar een echt duurzame energievoorziening. Ik ga niet in Flevoland of in Drenthe, waar ook zo'n park wordt ondernemen, of bij Urk aan mensen uitleggen dat zij uh, de pineut zijn, want die molens zijn vaak lelijk voor een hoop mensen. Maak een hoop uh, herrie. Maak een hoop herrie en, en nog meer nadelen. Ik ga aan hen niet uitleggen dat ze de pineut zijn, omdat we zo nodig voor een dubbeltje op de eerste rang willen. Zitten. Ik wil wel aan hen uitleggen dat dit een noodzakelijk opstapje is naar een groter geheel, naar meer innovatie ambitie, maar dan heb je het dus bijvoorbeeld over de stap naar wind op zee waar de echte grote hoeveelheden duurzame energie opgewekt kunnen worden. Maar er bestaat wel windmolenpark op zee, zoals u ja. weet. De tweede die is in aanleg, dus er gebeurt wel het een en ander. Ja, die gebied. zijn dus door het vorige kabinet uh, bedacht en met hangen en wurg, hoor, zeg ik erbij want makkelijk is het niet en duur is het zeker maar uh, met, uh, die zijn door het vorige kabinet gepland en uitgerold en dit kabinet uh, zegt bijna letterlijk, ik moet het nog precies lezen, de Green Deal want wordt straks openbaar, uh, maar zegt bijna letterlijk, nou, dat gaan we dus niet meer doen, maar dat vinden we te duur. Maar, Dan zeg je dus tegen al die mensen op het land, gewoon in Drenthe of in Flevoland of in uh, Friesland, zeg je, ja, sorry, u moet even in de herrie zitten, want wij willen voor een dubbeltje op de eerste rang. En we hebben niet eens een visie voor de langere termijn, want uiteindelijk kun je een hoop windmolens op land kwijt. Als je bereid bent om procedures te verkorten, gemeentes te overrulen... en lokale bevolking geen enkele inspraak te geven... dan kun je een hoop molens kwijt, ja. maar nooit genoeg... om een echt duurzame energievoorziening binnen uh, handbereik te krijgen. CDA is echt trots op deze uh, nieuwe maatregelen. Het is haalbaar en betaalbaar, zeggen ze. Ja, dat laatste hebben ze wel de nadruk op gelegd, hoor. Dat staat in grote hoofdletters en dan wordt het vanzelf vast wel haalbaar... Behalve, zeg ik erbij, dat zal het CDA zich ook realiseren... ze hebben wel de steun van de meerderheid van de Kamer hiervoor nodig. En de PVV nogmaals hakt ze liever om dan dat ze er eentje bij zet. En wij zeggen, als Partij van de Arbeid... ik ga het alleen maar uitleggen, ik ga er alleen mee akkoord... als het een onderdeel is van een echt plan met een echte oplossing. Kijk, uiteindelijk gaat het niet om, om een paar windmolens op land neer te zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat wij een energievoorziening bouwen... waar onze kinderen ook nog de welvaart aan kunnen ontlenen... die wij zo, hier zo mooi genieten met z'n allen. Ja, maar nu wordt het beetje interessant. Want nu zegt u dus... dit kabinet gaat geen meerderheid krijgen voor deze plannen... voor deze Green Deal, want de PVV hakt ze nog liever om. Dan zijn ze dus aangewezen op GroenLinks en op U. Uh, ja, dat zou kunnen. Ik ga alleen over mezelf. Ik heb GroenLinks daar nog niet over gehoord. Die niet uh, aan het touwtje. Nee, die heb ik niet aan het touwtje. Dat zou ze zo graag vinden als dat zo was. Maar ik ga alleen over onszelf. En wij hebben al in een vroeg stadium aangegeven... en notabene met succes in de Kamer... een uh, motie met het CDA, mind you, aangenomen gekregen... waarin staat, maak nou een echt akkoord... met een echte visie voor de lange termijn. Helder. Punt heeft u gemaakt. Ja. Maar voor wat hoort dat, meneer Samson? Nou ja, dat zou ik haast zeggen. Ik bedoel, dus? <laughs> nou ja. Zij, zij zullen iets op de, plan, op de mat moeten leggen waar wij mee akkoord gaan. En, en wat zo is dat? het. Wat ik al zei, een, een energievisie, een plan voor de langere termijn. Je, komt, je lost het energievraagstuk niet meer op... Door, met, uh, door alleen maar op morgen en met goedkope maatregeltjes... jezelf een doelstellingtje binnen, binnenboord te harken. Maar wat zou u precies in dat plan willen hebben? Ik, nou, daar kan ik heel concreet over zijn. Wij willen dat in 2020 35% van de elektriciteit... dat is niet al onze energie, maar wel een groot deel ervan. 35% van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Dat moet je neerleggen in een leveranciersverplichting... waardoor je dus de energiebedrijven verplicht om zoveel stroom duurzaam op te wekken... Met uiteraard een sanctie, een boete als je die verplichting niet haalt. Dat systeem trekt ons vanaf als vanzelf, zou je haast zeggen. Maar het kost natuurlijk wel geld, hoor, met z'n allen. Maar trekt ons naar een duurzame energievoorziening toe. En okay. dat hebben we nodig. Dus de Partij voor 2020, zei u. Ja, 2020. Dus de Partij van de Arbeid gaat uitsluitend akkoord met de Green Deals zoals die nu voorliggen. Vermoedelijk voorliggen, want u moet het nog lezen. Maar de Partij van de Arbeid gaat alleen akkoord met de Green Deals als het kabinet zich committeert tot 35% elektriciteit opgewekt duurzaam in 2020. Mooi geformuleerd. Ja, toch? Ja. We doen ons best. Goed, um, uh, we gaan het hebben over de stelling van vandaag. Met de Queen Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. 900 keer is gereageerd op onze site, www.stand.nl. 38% is daarmee eens, 62% niet. Um, en Sam, je kunt ook zeggen, dit kabinet uh, doet het een en ander... maar kijkt vooral naar haalbaarheid en realistische doelen. Ja, maar de realistische... Kijk, ik, ik kijk naar wat, wat nodig is. En dat zou je ook realisme kunnen noemen... Ik wil mijn kinderen over twintig jaar kunnen vertellen... dat wij genoeg hebben gedaan om ook hun welvaart veilig te stellen. En daarvoor is één hele grote opdracht die vervuld moet worden... en dat is een duurzame energievoorziening realiseren. Dat doe je niet van vandaag op morgen. Dan moet je dertig jaar voor uittrekken, zo lang duurt het. Maar als je niet nu begint, duurt het nog langer. En het kabinet blijft modderen. En ik had zo gehoopt, voor de zomer leek daar ook perspectief op... dat zelfs, eigenlijk heel raar, een CDA-VVD-kabinet bereid zou zijn om over haar eigen schaduw heen te springen en te zeggen... nee, dit is nodig voor de lange termijn. We kijken even niet naar de, naar de kille begrotingscijfers... niet naar de boekhoudkundige plaatjes... maar we kijken gewoon naar wat nodig is. Ja, maar dat we moet ni ook niet in de indrukwekken dat er helemaal niks gedaan wordt. 15.000 elektrische auto's in 2015, dat is toch een behoorlijke stap. Ja, er rijden er 7 miljoen rond. Dus, nou, maar niet elektrisch. Nee, nee dat is waar. En ik, ik ben er ook blij mee dat het gebeurt. Het is een, een ontwikkeling die we overal zien. Maar als ik daar dan ook nog een noot over mag kraken. Graag. Wij zijn in Nederland bij uitstek geschikt om het elektrische wagenpark van, de, van Europa, van de wereld te krijgen. Bij, wij rijden kleine afstandjes in dit land. We zijn een klein landje. We hebben, als je hier een spijker in de grond slaat... heb je al een elektriciteitskabel te pakken. Dus oplaadpunten kun je overal neerzetten. We zijn vlak, dus je hoeft niet berg op berg af. Ingewikkeld voor elektrische auto's is dat namelijk. Dus wij kunnen alles doen om koploper te worden. En we worden nu gewoon ingehaald. Letterlijk in dit geval door de Denen, de Duitsers, de Fransen, de Engelsen. Kom op, we kunnen echt hier... Ook met innovatie uh, aan de slag. En dan ook onszelf niet alleen een schoner milieu bezorgen, want dat doen elektrische auto's. Maar ook banen, groei, werkgelegenheid creëren. Wat doen de omringende landen dan principieel zo anders? Ja, die zijn bereid om, um, laten we zeggen, met meer uithoudingsvermogen en met grotere slagen uh, te werk te gaan. Het beste voorbeeld is natuurlijk Duitsland, waar ze al uh, aan het begin van de eeuw hebben gezegd: nou, wij, wij gaan duurzame energie stimuleren. Dat is in het begin duur. Jongens, even op de tanden bijten, maar dan komen we uiteindelijk in een situatie... dat wij niet meer afhankelijk zijn van olie of gas of kolen uit het buitenland. Die situatie hebben ze in Duitsland nog niet bereikt, maar ze zijn wel veel verder dan wij. Zover dat ze ook nog eens in staat zijn om na uh, de ramp in Fukushima te zeggen... nou, kernenergie is ook geen uh, duurzame energievorm, moeten we ook zo snel mogelijk vanaf. Die luxe hebben zij, omdat zij zo hard hebben gewerkt en nog steeds werken aan duurzame energie. Zij kunnen hun kinderen recht in de ogen kijken straks. Omdat ja. zij hebben gewerkt aan die duurzame energievoorziening... en Nederland hobbelt achteraan. Dat vind ik pijnlijk. In Duitsland hebben ze een klein uh, aantal opcenten op de stroomprijs gegooid... waardoor duurzame energie ingekocht wordt tegen een concurrerende prijs. Zou dat het pad zijn waar Nederland ook naartoe moet? Nou, Dat zou wel het pad zijn geweest. Want dat is voor het begin uh, van duurzame energie... als je bijna niks hebt, is dat de beste situatie. Het beste uh, middel. Nu... Ik zei het net al, is het misschien verstandiger om uh, een wat grotere slagen te slaan en niet met, met subsidies te gaan schuiven. Maar gewoon tegen de elektriciteitsbedrijven te zeggen, als u hier in Nederland stroom wil leveren, prima. Maar 35% daarvan is in 2020 duurzaam en anders gaat u maar weer ergens anders naartoe. Hoe zit het met de afspraken over de terugdringing van broeikasgassen? Want Nederland doet het niet zo heel best op dat vlak. Maar we hebben ook een recessie die ons helpt. Ja, dat is altijd het mooie aan dit soort dingen. Maar altijd, altijd ook maar weer tijdelijk. Althans, dat hoop ik in dit geval voor de recessie. Dat die maar tijdelijk is. Nee, we doen het niet goed. En het, eigenlijk is het, het belangrijkste probleem... Is dat we met z'n allen een ambitie hebben afgesproken. 20% minder CO2-uitstoot in 2020. Waarvan iedereen weet dat dat niet genoeg is. Die ambitie is niet voldoende om ons klimaat... Te redden als je het zo wil formuleren, om ervoor te zorgen dat ons klimaat niet buiten veilige limieten opwarmt. Eh, we moeten naar min 30 toe. Ja, in dit kabinet, daar was het vorige kabinet aan toe. Eh, CDA, Partij van de Arbeid, makkelijk was het niet, zal ik u zeggen. Maar dit kabinet had natuurlijk, zag er natuurlijk niet zoveel moeite in om onmiddellijk die doelstelling te schrappen en terug te keren op de, nou ja, onvoldoende ambitie van 20 procent. Dat is jammer. Het vorige kabinet had ook best wat ambitieuzer kunnen zijn, toch? Ja, dat uh, geef ik volmondig toe. Uh, maar dat is altijd in compromissen, uh, land Nederland een, een probleem. Daarom heb ik aan het begin van deze coalitie, toen wij in de oppositie zaten dus... tegen CDA en VVD gezegd, jongens... We moeten een keer over onze eigen schaduw heen springen. Als we elke keer een energiebeleid op de mat leggen... wat de volgende verkiezingen niet overleeft... dus elke keer weer anders wordt na de volgende verkiezingen... en tot nu toe gaat het al twintig jaar zo in dit land, helaas... ja, dan weten bedrijven niet waar ze aan toe zijn. En ik wil dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Ik wil dat het energiebedrijf Eneco precies weet... hoeveel duurzame energie zij in 2020 moet leveren... en daarom nu al gaat investeren. want als je een windmolenpark op zee wil neerzetten... een groot windmolenpark waarmee je bij wijze van spreken een miljoen huishoudens van stroom kan voorzien... Ja, dan moet je wel nu al beginnen. Want dat staat er niet morgen. Maar een van de dingen die het kabinet uh, gaat doen... is het makkelijker maken van dat soort windmolens. Dat lijkt me een hele belangrijke stap. Klein, ja, op, maar belangrijk. Op land wel. Op land zeggen ze... Van, nou, we gaan de vergunningsprocedures stroomlijnen. Maar dit land weet altijd, en daar ben ik nog trots op ook... Uh, dat er uh, in die end bezwaar gemaakt mag worden door omwonenden. En je neemt die bezwaren niet weg door keihard, uh, hard tegen hard in de rechtszaal tegenover elkaar te gaan, gaan staan. Je neemt die bezwaren weg door mensen mee te nemen in een ambitie die ze uiteindelijk ook delen. Mensen accepteren een, een snelweg uh, in hun buurt... omdat ze weten dat onze economie ervan draait, ook als die overlast uh, veroorzaakt. Ze accepteren ook windmolens als ze weten dat het onderdeel is van een groter geheel... waar ook zij later de, of hun kinderen de vruchten van zullen plukken. En dat doen we dus niet als we tegen ze zeggen... nou, we zetten die windmolens neer... want we willen zo goedkoop mogelijk uh, een, een half doelstellingje halen. Nee, dat doe je alleen maar als je tegen ze zegt... deze windmolens zijn onderdeel van een groter geheel... waarmee wij een duurzame energievoorziening opbouwen. We gaan naar de luisteraars Diederik Samson. Luister u alstublieft mee. De stelling van vandaag is met de Green Deals. Doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid? Met u daarmee eens wonen eens sms'en naar 7070. 7070 70 kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101 of naar de site gaan www.stand.nl. Met de Green Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met de hier uit Hengelo. Ja, het is jammer dat er vaak mensen aan het woord zijn die wel goed menen... maar die weinig verstand van zaken hebben. En dat is toch ook bij de heer Samson wel het geval... Uh, ik uh, heb me heel lang bezig gehouden met energie techniek met een hele groep. En uh, er wordt altijd gezegd: die, die elektrische auto's, die elektrische auto's, allemaal wel leuk. Maar het ontladen en laden van accu's, dat is, uh, heeft een slecht rendement. En ergens anders heb je meer uitstoot. Dat heeft pas zin wanneer je alle elektriciteit milieuvriendelijk opwekt. Maar wat mij zo steekt: het gaat over milieubeleid. Het is alleen maar CO2-uitstoot, energie. En uh, wat de mensheid werkelijk bedreigt, dat zijn al die gifstoffen. Hè, de Nederlandse overheid, die heeft. Uh, en ze zijn er al door op de vingers getikt door het Europese Hof. Die heeft de afgelopen 30 jaar tienduizenden tonnen van de zwaarste gifstoffen zo op het milieu geloosd. En uh, de wolmanzouten. en dat zijn stoffen die staan op de zwarte lijst bij de VN. Ja. En dat gaat maar door en daar okay. wordt niets aan gedaan. En de energie die dat gaat kosten om dat op te ruimen... nou, daar valt alles bij in het niet, dus okay. dat moeten we snel in orde brengen. Met de Queen die is door het kabinet genoeg aan duurzaamheid, wat zegt u dan? Nee, eh, niet. Het gaat, het, het gaat alleen over energie en de rest wordt vergeten. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, met de HZ3A. Ja, u hoort mij? Zeker. Uh, ah, uh, ja, ik geloof, in, ik geloof inderdaad ook dat, het, uh, uh, ja, dat, dat de voorgestelde maatregelen gewoon on, onvoldoende is. Want het is uiteindelijk al dat soort problemen. Er zijn eigenlijk in toenemende mate een afgeleide van een bevolkingsprobleem. Grof gezegd, een beetje uit mijn hoofd gezegd, duurzaam pasten 2 miljard mensen op de wereld. Volgens de eh, wereld de andere welvaart hebben zoals in de Europese Unie dan 4 miljard. We zitten momenteel aan de 7 miljard en, en we, we, we bestomen door in 2040 50 naar minstens 9 miljard. Dus dan zeg ik op mijn beurt, we zijn allemaal niet zo erg slim bezig. Dus hier en daar een hap snapmaatregel nemen, dat zijn eigenlijk geen zoden aan de dijk. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, met Westerman in Rotterdam. Nou, ik vind die uh, duurzaamheidstoestand een beetje flauwekul. Gewoon een paar kerncentrales bouwen en klaar is Kees. Uh, want die windmolens, die, ze maken ze zijn landschapsvervuilend, ze maken lawaai en ze geven maar heel weinig uh, rendement. Over twintig jaar zou het dan 30 moeten zijn, maar waar komt dan die 70 vandaan? Goed. Dus. Uh, zet wij er zo naar de dek. We zetten weinig zoden aan de dijk. En nou, ik ben geen, uh, geen PVV-stemmer, maar ik, ik neig er wel toe. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met uh, Blitz in Rotterdam. Uh, ik zou eerst meneer Samson een vraag willen stellen. Hoeveel hij denkt dat er aan mensen in kunnen wonen in Nederland... als de uh, maatschappij zo is ingericht zoals hij denkt dat het moet zijn? Hoeveel miljoen mensen kunnen hier dan leven? We zijn nu met, ik meen, uh, 17 miljoen mensen. In 1830 waren er trouwens 8 miljoen mensen in Nederland. Daarbij valt ook nog op te merken dat na de Tweede Wereldoorlog... de, de, de toenmalige regering een actief emigratiebeleid heeft uh, gepropageerd... door mensen te, uh, een soort rot premie te geven als ze naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland... Ja. Maar ik, ik vind ik niet echt dat u een beetje afzwaait, maar dit gaat nee, wel heel ik, ver ik, de andere kant. De nee, nee, nee. stelling van vandaag, is, is, stelling gaan, van vandaag ik, is: met de Green Deals doet het kabinet genoeg aan duurzaamheid. Nou, ik, wat zegt ik, u ik dan? Nou, men moet dus weer een emigratiepolitiek gaan voeren. En men moet ook proberen die kinderbijslag, wat het SGP heeft doorgedrukt, om die ook af te bouwen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Yvonne Kars uit Apeldoorn. Met deze Green Deals doet het kabinet niet genoeg aan duurzaamheid. Het doet eigenlijk. Bijna helemaal niets aan milieu en dat soort dingen. En dat is het vorige kabinet uh, ook zo geweest, de vorige twee kabinetten. Maar die hebben nog dingen in gang gezet. Het meest trieste van deze Green Deals is, is het alleen maar afspraken zijn... Uh... En dat er uh, uiteindelijk met de projecten, om uh, duurzame projecten te krijgen... dat daar dan de energierekening nog een opslag krijgt. Dus dan betalen we het weer met z'n allen. En het zou zo mooi zijn, zoals Diederik, die dat zo prima heeft vertolkt... had eigenlijk helemaal niks meer hoeven zeggen, aangeeft van... Uh, uh, als, je t, als je als politiek, als kabinet in dit geval, niet uh, duidelijk maakt hoe belangrijk je het vindt... hoe krijg je dan de bevolking mee om op hun manier mee te werken aan een betere uh, milieu? Oké, okay. dan, uh, dank Dank, dank voor je wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Bert van Dam. Uh, ik ben het helemaal. Uh, ik ben ook oneens met de stelling. En ik hoor ook meneer Samsom zeggen over. Uh, het, het geeft ook de economie een enorme boost. We hebben ontzettend veel kennis in huis op, op duurzaamheid. Want we winnen die, uh, die solar race. We hebben de snelste auto, geloof ik. De snelste elektrische auto. En de overheid, die, ja, die draait een beetje zijn hoofd om. Die, die is er gewoon niet mee eens. We, kunnen ontzettend, we, hebben een, we willen een kenniseconomie. En alle omringende landen, zelfs rechtse regeringen, die steken ook tijd en moeite geld in uh, duurzame energie. En Nederland die gaat die vreselijk de boot missen. Net zoals Engeland net na de oorlog. Die kreeg dus geen steun. Omdat die had alle fabrieken, alles, alles draaide dan nog. De rest van Europa moest alles nu opgebouwd worden. En daarna hebben we Engeland links en rechts ingehaald. En dat gaat straks ook met Nederland gebeuren. Behalve dat we dus de planeet een beetje aan het verwaarlozen zijn, zijn we dus gewoon de Nederlandse economie aan het verwaarlozen op lange termijn. En. Uh, nou, ik weet niet of uh, Henk en Ingrid het kinderen hebben... maar ik, wou, ik zou wel willen weten wat uh, Geert tegen ze te, te vertellen heeft straks. Dank voor uw reacties, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Tummers en Sneek. Ik, ik ben het uh, niet eens met de stelling... want meneer Samson die heeft het leuk voor elkaar. Maar die vertelt het allemaal leuk. Maar hij is uh, met, uh, niet op de hoogte, denk ik, van Nuon. Nuon wil een fabriek opstarten voor zonnecollectoren, flexibele zonnecollectoren op huizendaken. Waarom kan dat niet eens een keer aangepakt worden? Laat de subsidie niet in die windmolens zetten, maar bij de mensen thuis. Dat is toch veel beter? Ja, je, je moet, er moet anders naar gekeken worden en er moet veel kleinschalige, bedoelt u ook oplossingen gezocht ja, natuurlijk. worden? natuurlijk. Alle mensen gewoon zonnecollectoren op de daken. Waarom niet? Die daken liggen ervoor. Ze liggen goede richtingen, sommige huizen. Maar voor daar niet de subsidie verstrekt, In plaats van in zee neer te gooien. Ja, goed. Dank voor uw reactie, meer. Dank u wel. Stampten dan. Goedemiddag. Hello. U mag het zeggen. Ja, goedemiddag. U spreekt met Lidl uit Aipulduijk. Ik, ik ben het allemaal sowieso aan het aanhoren, maar ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens, laat ik het zo maar zeggen. Want er wordt over, uh, over het milieu en over dit en over dat gepraat, maar ze vergeten één ding: hè, dat het gewoon de kringloop van de wereld allemaal is. Ik bedoel, en, en energie opwekken, dit en dat, allemaal groen, en het is allemaal voor het goed milieu. Maar wat bedoelt u ermee? Het is de kringloop van de wereld? Nou, het is gewoon de kringloop, mooi luisteren. We hebben de ijstijd gehad, we, we, hebben, we hebben het heet gehad, we hebben, we hebben Kou gehad. Ik bedoel, en, en die cyclus, die, die gaat zich na tig honderden jaren gewoon weer veranderen. Maar we hebben het over twee verschillende dingen. We hebben het over de, de klimaatverandering. Daar heeft u het volgens mij over. Ja? Maar we hebben het ook over het feit dat de fossiele brandstoffen gewoon simpelweg opraken. Ja, ik ben niet voor, voor, voor kernenergie. Dat zal ik ook niet zeggen. Maar ze weten eigenlijk geen van allen eigenlijk een goede oplossing ervoor. Dan hebben ze het weer over windmolens. En dan, dan is dat ook weer te weinig. En dan weer op het land. Dit, je kan het hele land ook niet meer vol met windmolens okay, volgen zitten Oké, dank u wel bouwen. mevrouw. Dank u wel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, ben ik in de uitzending. Ja, u mag het kort zeggen. Nou, ik ben het volkomen eens met hem. Ik vind dat ook veel te weinig gedaan wordt. Maar ten tweede vind ik ook dat wij veel te veel uitvoeren. Kijk maar naar al die beesten. Wat is dat geen milieuvervuiling? Dat moeten ze ook eens wat doen. En aan de megastallen, want dat ik het trieste wat er is. Oké, okay, dank u wel. Dank voor uw reactie. Dirk Samson van de Partij van de Arbeid, Tweede Kamer. Wat viel u op? Nou, een aantal mensen hadden het over de bevolking. Uh, en de omvang daarvan. En de problemen die dat met duurzaamheid uh, heeft. En dat... Als je, als je kijkt naar de West-Europese bevolking, dat, dan klopt dat. Als wij allemaal zo zouden consumeren als um, een Nederlander op aarde... dan zou je twee aardbollen nodig hebben en die hebben we niet. Um, en de enige reden dat we hem nog niet hebben opgemaakt... is omdat twee miljard mensen nog niet op ons welvaartsfeestje waren uitgenodigd... en in honger zijn achtergebleven. Dus dat is inderdaad een groot probleem. Maar minder mensen op aarde is niet noodzakelijkerwijs nodig of de oplossing. Als je kijkt naar wat de zon ons aan energie levert dan is dat in een uur meer dan wij met z'n allen in een jaar kunnen opmaken. Er is in principe genoeg als je het op een duurzame manier weet te gebruiken. Klein, klein, klein, klein, klein, dus klein, klein probleempje dit geheel is dat je dat uur uh, zonne-energie niet zomaar opvangt. Nee, nee, je hebt nog wel wat, uh, wat meer nodig dan één uh, uh, zonnepaneeltje dan. Maar even er is in principe, is in principe ja. genoeg... Kijk, windenergie is een vorm van zonne-energie, ja. biomassa ook. Gemaakt. Ik wil even nog een reactie voorleggen ja. van het CDA. De Tweede Kamer, Marieke van der Werf uh, de stuurt ons een smsje. En die zegt, uh, waarom heeft de partij... Van de arbeid niets tijdens de algemene beschouwingen gezegd over duurzaamheid? Nou, daar hebben we overigens wel wat over gezegd... dus ik weet niet precies waar dat uh, vandaan komt. Maar de algemene beschouwingen gingen over veel. Dat is altijd een probleem. Mevrouw Thieme vroeg overigens terecht... halverwege de beantwoording van uh, de heer Rutte... Om, naar uh, om het onderwerp naar voren te halen... Um, ik geloof niet dat dat nou echt de discussie is over waar en wanneer we het bespreken. Ik geloof dat de inhoud uh, de discussie is. En dat is, dan is de vraag, doen we genoeg? Hebben we de juiste ambitie om een duurzame energievoorziening binnen bereik te, blij, te brengen? Zei, op dit of... moment is dat niet het geval. En belangrijker nog, het kabinet had de kans, heeft nog steeds de kans, zeg ik erbij. Want we zijn een open democratie, het debat moet nog beginnen. Heeft nog steeds de kans om nu een langjarige ambitie neer te leggen, daarmee beleid te genereren waarmee, waar investeerders zekerheid aan ontlenen. En dat is zo hard nodig, omdat al die investeerders die klaar zijn om bijvoorbeeld, want het kwam net even langs, in zonnepanelen te gaan investeren. Kijk, zonnepanelen zijn op dit moment nog veel duurder. Ik wil dat niet horen, graag. Nou, dat mag, maar als we die, als we die zekerheid bieden, ja, dan doet de Partij van de Arbeid wel mee. U heeft uw eisen duidelijk geformuleerd. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Dank voor uw bijdrage aan dit programma met de Green Deal. Zult het kabinet genoeg aan duurzaamheid? Dat is de stelling van vandaag. Bijna 1100 keer is gereageerd op www.stand.nl. 38% is het eens, 62% is het oneens met deze stelling. Zometeen kunt u op Radio 1 luisteren. Dit is de dag. Thijs van der Brink. Thijs, goedemorgen. Goedemiddag. Middag trouwens, ja, ja we gaan zo praten met Duran Renkema. Hij is uh, docent op een vrijgemaakt geïnformeerde basisschool. Uh, was getrouwd, maar is uit de kast gekomen als homo. En de school wil nu van hem af. Dus daar gaan we het over hebben met hem. Verder uh, Alje Kamphuis, uh, collega bij de NTV. Zeker. Koeger, uh, uh, hij heeft een boek geschreven over uh, zijn broer die zelfmoord heeft gepleegd. Um, Iver Green was die bassist. Dat klopt, ja. En daar gaan we met hem over praten. Dat allemaal. Zometeen in Dit is de Dag Radio 1. Dank voor het luisteren alvast. Zometeen het NOS Journaal. En daarna dus Thijs met Dit is de Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Dit is Radio 1.